Twee uur. Dit is Radio 1 met Jan Mom. Zo direct in vrijdagmiddag live. Peter van der Meers, binnengehaald als redder van NRC. Nu beschuldigd van wanbeleid. En Erik van den Burg, wethouder in Amsterdam. Waarschuwt voor zware bezuinigingen op de ouderenzorg. Nu het NOS Journaal Jobboot.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 De Partij voor de Dieren heeft op een veiling van staatsbosbeheer... bijna 10.000 hectare natuur gekocht bij Daarle in Overijssel. Dat is bijna een derde van het gebied dat staatsbosbeheer kwijt wil. De Partij voor de Dieren begon zo'n drie weken geleden... een actie tegen de verkoop van natuurgebieden... en haalde ruim 2,5 ton op om te bieden. Het feit dat we in zo'n korte tijd zo'n groot bedrag hebben opgehaald... geeft aan dat mensen de afbraak van de natuur zeer aan het hart gaat... zegt partijleider Tieme... Staatsbosbeheer wil van gebieden af, omdat ze 100 miljoen euro moet bezuinigen. In Zuid-Soedan is een kliniek van Artsen zonder Grenzen geplunderd en met de grond gelijk gemaakt. De internationale artsorganisatie heeft de verwoesting zelf gemeld. 100.000 mensen in het oosten van Zuid-Soedan kunnen nu geen medische hulp meer krijgen. De aanval was afgelopen weekend. De kliniek werd volgens Artsen zonder Grenzen systematisch vernietigd. Het was de enige medische voorziening in het gebied. In het Noord-Hollandse dorp Nederhorstenberg heeft de politie het centrale plein afgezet vanwege mogelijk explosiegevaar. Criminelen probeerden er vannacht een geldautomaat open te breken, maar dat mislukte. De zwartgeblakerde automaat is verder niet beschadigd, maar de politie denkt dat er nog explosieven aan vastzitten.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 Er is al sprake van vrijdagdrukte op de wegen. Jolanda van der Velden van de ANWB. Ja, die vrijdagdrukte is wel te merken inmiddels op de A1... van Amsterdam naar Amersfoort. Daar is het langzaam rijden tussen Naarden en Eembrug over 9 kilometer. In totaal staat er nu 30 kilometer. Verder viel ze op de A2 van Maastricht naar Eindhoven... bij knopende hoogt 3 kilometer. En van Eindhoven naar Maastricht tussen Meersa en Maastricht 4 kilometer. A27 Utrecht-Breda voor knopend Sint-Annebosch 2. Langzaam rijden op de A28 Utrecht richting Zwolle... Tussen Soesterberg en Leusden over 6 kilometer. En ook op de A50 Arnhem richting Os. Tussen Heteren en het Ewijk 6 kilometer. En zo direct recenseert Wenders Snijders onder meer de film The Great Catsby. De volgende boodschap is voor alle bedrijven... die hun administratie al hebben aangepast op IBAN. Wat goed dat u uw zaak op orde heeft.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 Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Moog. En goedemiddag. En welkom vanuit de troon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Je bent van harte welkom om hier de uitzending bij te wonen. Met vandaag hoofdredacteur Peter van der Meers. Binnengehaald als redder van NRC nu beschuldigd van misleiding en wanbeleid. Snijders die recenseert onder meer de film met Great Gatsby... en een voorstelling van het Rood Theater. De rubrieken van Barbara Barend, Justus Van Noel, Bert Brusse satire... en live muziek zoals altijd, dit keer Ruben Heijn. Wil je hem niet alleen horen, maar ook zien? Kom dan langs. Of ga naar onze website vrijdagmiddaglife.afro.nl. Want dan kun je ons en Ruben ook hier bekijken. Wil je reageren? Dan mag ook. Twitter ons. Hashtag afrovml. De gevolgen van de bezuiniging op de ouderenzorg worden uitzonderlijk zwaar. Mogelijk blijven alleen hulpbehoevonden van 85 jaar en ouder verzekerd van thuishulp. Daarvoor waarschuwde Erik van den Burg, wethouder in Amsterdam, gisteren de Tweede Kamer. Ook vandaag hoort de Tweede Kamer experts over de bezuinigingsplannen van het kabinet. Erik van den Burg is hier, welkom. U, u bent in dit kader ook onderhandelaar namens de Vereniging van de Nederlandse Gemeenten, dat klopt? Ja, ik Over... ben onderhandelaar namens de Nederlandse gemeente en namens de G4, dus de Grote vier steden. Ja, en u, u, waar vreest u voor? Want u, u heeft min of meer gewaarschuwd, begrijp ik, voor de gevolgen van die bezuiniging. Waar bent u bang voor? Nou, wat je ziet is dat in het uh, zorgakkoord wat is gesloten, is de bezuiniging op de huishoudelijke hulp, het schoonmaken bij mensen thuis, is een stuk minder geworden die bezuiniging, maar nog altijd 40 procent van het budget. En dat betekent dat je dus een hele hoop mensen niet meer hulp bij het huishouden kunt bieden. Nou, Wij zeggen in Amsterdam, dan moet je in ieder geval de meest kwetsbare mensen, die moet je garanderen. Nou, ik heb gezegd, de 85-plussers moet het in ieder geval kunnen krijgen. Dat zijn mensen die niet in staat zijn om via hun kinderen... dat alsnog te regelen in de meeste gevallen. Dus laten we die groep in ieder geval het bieden. Laten we het ook bieden aan de mensen wie, die door psychische problemen... Eh, niet in staat zijn om het zelf te organiseren. Maar een grote groep mensen zal dus inderdaad niet meer in aanmerking komen... voor hulp bij het huishouden, omdat landelijk gezien... 40 van het budget wordt wegbezuinigd. Lijkt een hele arbitraire grens, toch? 85 jaar. Ik bedoel, ook daaronder kun je ontzettend hulpbehoevend zijn. Ja, dat klopt, maar ook die kunnen het krijgen. want het is is dat ook niet iedereen boven de 85 het krijgt... maar de mensen boven de 85 die geïndiceerd zijn... Hè, die dus, waarvan is vastgesteld dat ze het nodig hebben. Alleen, het is altijd arbitrair... maar je kunt wel zeggen dat iemand van 90... Ja, de kinderen van iemand van 90, die zijn inmiddels ook uh, uh, dik in de Niet 60 of soms in de ja. 70. Daar kun je minder van verwachten dan als je een dochter hebt of een zoon hebt van een jaar of 23. Ja, want dat is wel de bedoeling he, van de staatssecretaris. Uh, wij zullen meer onze de buren of ouders uh, moeten gaan helpen. Die zorgkosten, gisteren werd nog uh, opnieuw bekend hoe explosief die stijgen. Vorig jaar, als het om deze kosten gaat voor ouderen, uh, 10% zelfs erbij. Het stijgt veel harder dan, dan de inkomsten. Uh, de, dus er moet ook zoveel bedrijven. Bezuinigd worden. En dat is, door de overheid, bij u, bij de gemeente neergelegd, hè? Een deel van die bezuinigingen wel, ja. Een deel van die bezuinigingen worden bij de gemeente neergelegd, want de verzorging thuis, dus niet in een verzorgingshuis, maar de verzorging thuis, gaat over naar de gemeente, maar met een bezuiniging van 25 procent. De begeleiding van mensen die thuis wonen gaat naar de gemeente, ook met een bezuiniging van 25 procent. En de Huishoudelijke hulp, die zat al bij de gemeente. Maar daar wordt 40% bezuinigd. Maar dat nou, dat zijn, zijn natuurlijk enorme bedragen. Fijn cadeau wat u dan krijgt. En de verantwoordelijkheid voor die zorg... En veel minder geld. Ja, en dat kun je dus ook alleen maar organiseren. Als je het anders gaat doen dan het nu gebeurt. En dus bepaalde groepen het niet meer kunt bieden. Want je kunt niet met 60% van het geld aan 100% van de mensen het blijven bieden. Maar het is toch niet zo dat ineens veel minder mensen zorg nodig hebben? Nee, wat je dus zult krijgen. Als we even kijken naar de hulp bij het huishouden. die nu al geboden wordt door de gemeente. Zul je dus echt moeten gaan kijken welke mensen kunnen het toch zelf doen? Of. Uh, kunnen wij het door uh, buren of omgeving laten organiseren? Maar hoe gaat u dat doen? Zegt u dan uh, tegen mij of tegen Wende. Van nou Wende, uh, jij woont vlak bij je moeder. Ga maar lekker zelf voor je moeder zorgen. Of? Nou ja, daar ga je dus niet, voor een deel niet aan ontkomen. Op het moment dat je te maken hebt met een bezuiniging van 40%. Het is heel simpel. Het, zullen de luisteraars thuis ook snappen. Dat je met 40% minder niet hetzelfde kunt blijven doen. Dus we gaan inderdaad wel kijken. Of u niet inderdaad uh, familie van u kunt helpen. Of uw buurvrouw. En, kunt, en als kunt mijn ouders zeggen. Ik wil helemaal niet door Jan geholpen worden. Ja, dat. Nou ja, daar, daar zit natuurlijk zeker een zekere mate van spanning altijd in. U kunt ook nog ver weg wonen van, uh, ja, van uw ouders. Dan wordt het ook lastiger. Ja. Maar ja, op het moment dat je gewoon minder geld hebt als gemeente... moet je wel keuzes maken. En dan ligt het wel voor de hand om te zeggen... luister, uh, ik wil geen eieren bakken voor mijn vrouw. Uh, huur daar maar iemand voor in. Dat is prima, dan betaal je het zelf. Als u het niet kunt... Uh, of niet kunt organiseren, dan de gemeente bijspringt. Dus je bent eigenlijk verplicht als... Je, wat vind je ervan? Nou ja, ik zit erover te denken, want ik, ik woon dan in Amsterdam... en ik merk dat er bij mij in de straat... is het niet zo dat je bij elkaar aanbelt en zegt... ik ben hier nieuw in de straat, hallo. Uh, dus je kent elkaar niet. En bijvoorbeeld, uh, mijn moeder woont dan in Zeist... en die kennen elkaar wel in de straat... en die helpen... Die helpen elkaar. Dus dat wordt hier heel moeilijk, denk jij, waar mensen nou elkaar ja, of niet zo bekend je moet kennen. de cultuur, uh, uh, zeg maar, uh, uh, hoe heet dat? Uh, Veranderen. Uh, nou, nee, ja, uh, uh, creëren. opvoeren, creëren. Ja. Dat is inderdaad. Creëren waarin je eigenlijk. Ja, ook als buurt op de een of andere manier. Ja. Euh, maar zo tijd uh, hebben we toch niet? Want uh, die bezuinigingen gaan eigenlijk al direct in zo. Nou, die gaan in per 1 januari 2015. Dat is niet helemaal waar, want de staatssecretaris heeft beloofd dat het volgend jaar doorgaat, maar het moet wel worden betaald door de gemeente. Dus ik krijg als Amsterdam volgend jaar 7,2 miljoen minder dan Kijk, ik nodig heb Dus Dat ging al direct. Ja, nou, dat gaan we niet oplossen door te bezuinigen op de. De cliënten, dat gaan we doen via het interen op onze reserves okay. voor volgend jaar. Maar je hebt niet we voor binnen gespaard. een jaar heb je het hele land zo veranderd... dat iedereen ineens heel nee, graag zijn en buren en wil hebben. dan heeft u inderdaad gelijk dat in de hele kleine gemeente... waar nog veel meer een gemeenschapscultuur heerst... het veel makkelijker zal gaan dan in de grote steden. Maar wat doet u dan als, nogmaals, als ik zeg van... ja, ik wil mijn ouders niet helpen, of mijn ouders zeggen... wij willen niet geholpen worden door onze kinderen. Is het dan pech? Krijgen we dan geen vergoeding en zoek het maar uit? Nou, we gaan eerst kijken of u dingen zelf kunt doen. En als u zegt ik kan het wel, maar ik wil het niet. Ja, dan heeft u voor een deel te maken met of pech, of u moet ook zelf betalen. Uh, want dat is wat nodig is. Het tweede is dat we gaan kijken of er in de omgeving geen mensen zijn die zeggen van. Nou, ik wil wel bij, uh, nou in dit geval, dan uw ouders komen schoon uh, komen schoon. En wie bepaalt toch? Nou, dat gaat dus in gesprek tussen de gemeente en uh, ja, in dit geval uw ouders. Hè, om even in dat voorbeeld ja. uh, te blijven, want het kan niet zo zijn dat je zegt van ja, ik kan het wel zelf organiseren, maar dat wil ik niet en dus moet de overheid ervoor betalen. Dat vind ik. Maar wel, is, is dat, dat een ambtenaar? Is dat een, uh, een verpleegster? Is dat... Nou ja, ik vind sowieso dat als het gaat om dit soort zaken, dat je de wijkverpleegkundige die gelukkig veel meer terug gaat komen, waar het kabinet ook 200 miljoen voor uittrekt, dat je die veel meer in positie moet brengen. Het maatschappelijk werk, de wijkverpleegkundige, de huisarts, die zouden eigenlijk moeten zeggen: hey, als we bij ons in het dorp of bij ons in de wijk, of bij ons in de buurt kijken, dan zien we dat die mevrouw... die hulp nodig heeft, daar zouden we dit voor moeten organiseren. Laat het vooral in eerste instantie bij de professionals uh, liggen... en niet bij, uh, bij u en bij mij. Maar je ontkomt er niet aan, en dat is het ingewikkelde... dat is ook waar ik gisteren voor gewaarschuwd heb in de Tweede Kamer. Dat als het kabinet zegt, en ik snap dat hoor... ik snap dat er bezuinigd moet worden, en ook dat er bezuinigd moet worden op de zorg... u zei terecht, er komt uh, 10% bij, 90 miljard we met elkaar nu uit... dat betekent dat een gemiddeld gezin van uh, man, vrouw, twee kinderen... op dit moment meer dan 21.000 euro euro per jaar uitgeven aan zorg, dat kunnen we niet meer doorgaan op die manier. Dus ik snap die bezuinigingen, maar het betekent dus wel dat als je 40% van het huishoudelijk budget wegbezuinigt, ja dan zul je ook tegen mensen nee moeten gaan zeggen. En die waarschuwingen wil ik ook afgeven, want het is dus niet zo dat we kunnen zeggen nou, met een beetje minder geld doen we gewoon hetzelfde. Begrijp je dat, Wende? Ja, ik begrijp het. Ik zit alleen heel hard te denken van... ja, we, we, we zit een oplossing te bedenken. Maar ja, je wilt geld heel graag, zegt meneer Van de Burg. Ja. Ja. Je bent er nog niet uit. Nee, ik ben er nog niet uit, nee. maar ik geloof er... en dat uh, is toevallig ook een mooie brug. Nou, straks is voor de recensie die ik ga geven. Het gaat volgens mij heel erg ook over verbinden en, en de verantwoordelijkheid... Uh, die je van de die het er zelf voelen. voor neemt. Ja. Ja. Ja. Is, al, Andere mensen uh, zeggen wel een oplossing te hebben. Die zeggen, ja, maar we, luister eens, ga, begin eens maar eens met de winsten... bij die verzekeraars te pakken. Of de fraude in de zorg, hè, die, be, be, met declaraties en zo, om dat aan te pakken. Nou ja, laat er geen misverstand bestaan. Ik ben er een groot voorstander van om uh, de fraude in de zorg volop te bestrijden. En voor het kleine stukje waar gemeenten daarover gaan... moet het ook gewoon gebeuren. Alleen, dat is een discussie die vooral ook in Den Haag uh, gevoerd uh, wordt. Maar daarin steun ik in ieder geval de mensen die zeggen, doe dat... Ik heb voorlopig als gemeentebestuurder samen met mijn 407 collega's... van de andere gemeenten wel te maken met bezuinigingen van 25%, 25% en 40%. Maar gaat u dat redden in een jaar? Is het niet veel te snel? Weet u, het is heel simpel. Het moet gebeuren. Het is nu meer dan een jaar, hè, want we hebben het over 1 januari 2015. Uitstel lost de problemen niet op, omdat die bezuinigingen... namelijk ook wel gewoon op 1 januari 2015 ingaan. En als wij het dan niet oplossen, dan wordt het via het Rijk opgelost. En ik denk dat de gemeenten wel veel beter in staat zijn... om maatwerk te leveren, omdat je het echt... In de, de buurgemeente Haarlem lieden van Amsterdam, 6000 inwoners... is echt van een andere omvang dan de problemen in Amsterdam. Ik denk echt dat ze in Tinarlo, op uh, Vlieland... Dat is het Echt anders kunnen oplossen dan hier. Dus laten we die gemeente dat maatwerk laten leveren. Maar geef de gemeente daarvoor wel de mogelijkheid. En dat is wat ik gisteren ook bepleit heb bij het Rijk. De start... mogelijkheid in de zin van ruimte om zelf te bepalen hoe je het doet? Ja, dat is één. Dat is sowieso wat, uh, wat moet gebeuren. Geef ons dan ook de ruimte. En timmer, nu niet als Kamerleden alles dicht. Waardoor je uiteindelijk zegt, uh, gemeente zoek het maar uit. Dat moet je niet doen. En het tweede wat je moet doen, is te zorgen dat wij snel in gesprek kunnen gaan... met al die mensen die nu de zorg krijgen. Want dan kunnen we ook gewoon het jaar gebruiken om te kijken... hé, hey, wat is er nu in het geval van van uw ouders echt mogelijk. Ik wens u heel veel sterkte bij die, die operatie sowieso. We gaan ook kijken wat er uh, uiteindelijk uh, overblijft... ...van de hoorzittingen die nu in Den Haag gehouden worden. Dank voor de toelichting tot zover. Erik van den burger blijft nog even zitten. Want zo met wende gaan we het over cultuur hebben. En nu gaan we genieten van cultuur van de muziek van Ruben Heijn. Till we From God and They faith Fear Ruben Heijn van zijn nieuwe album Hopscotch... Vind je het mooie muziek? Laat het ons weten via Twitter, he, hashtag AvroVML. Of mail het ons, vrijdagmiddag live at avro.nl. Maak je kans op dat album. Hopskartje. De gastrecescent. Yeah, yeah, yeah. Ja. Ook aan tafel avond nog steeds Erik van den Burg. Als, als wethouder toch nog tijd om ze nu dan een boek te lezen of naar het theater te gaan? Uh, ja, beide. En ik woon natuurlijk in Amsterdam, dus dan uh, is er voldoende theateraanbod. Laatste mooie ervaring op dat vlak? Laatste mooie ervaring. Uh, nou, die er voor mij echt uitsprong, dat was er, is er eentje al een tijdje terug, namelijk op 1 januari. Toen ben ik naar de Gijsberg van Amstel geweest. Dat ah, vond ik heel erg mooi. Dat is een, dat is een absolute klassieke. Ja. Uh, Wende, uh, jij bent op dit... Jij hebt net een uh, album uit eigenlijk, hè? Ja, klopt. Dat, dat heet... Uh, uh, uh, Last, Res Resistance. Last Resistance. Is dat het thema ook, facet van het album? Of? Het is niet echt een conceptalbum, maar het komt er toevallig wel heel veel voor. We hebben een klein, klein fragmentje. Break, my break. Over de Berlijnse muur? Ja. Dat, dat, dat is een. Ik vond als je wende heet, dat dat wel geestig <laughs> dat is. Die nog. wende, ja. ja. Heb je het ook in Berlijn opgenomen? Of? Ja, dat klopt. Ik yeah? ben naar Berlijn gegaan. Ik heb met twee producers. die uh, daar meer in de elektronica danshoek zitten. Ja, de want die kant gaat, gaat het wel op. He? Het, is, het is heel Ja, maar nou, ik wilde uh... combineren mijn stijl, wat meer ook zingen-zong uh, uit het theatraal is, met hun stijl. En dat lijkt maar een hele spannende combinatie. En dat had dit als resultaat. Nog veel meer, was maar een heel kort fragmentje. Maar als je nieuwsgierig bent, moet je natuurlijk gewoon dat album eh, beluisteren. Eh, je bent nu hier als Ja. Je bent naar een voorstelling van het Rood Theater geweest. En je keek naar de film The Great Catsby. Zullen met het Rood Theater beginnen? Graag, ja. De voorstelling Gary Davis. Van Marjolein van Hemstra. Wie is Gary Davis? Gary Davis is een man die is de eerste world citizen. De first world citizen. Heeft hij zelf... Uh, bedacht en zelf uh, declareert. Uh, hij heeft zijn eigen paspoort verscheurd. Zijn Amerikaanse en, uh, paspoort? Zijn Amerikaanse paspoort en, uh, en heeft een eigen wereldpaspoort gemaakt. En dat was na aanleiding, uh, even een lang verhaal kort... nadat hij in de Tweede Wereldoorlog had gevochten... en zich eigenlijk boos maakte dat doordat er grenzen waren... hij verantwoordelijk was geweest voor het doden van duizenden onschuldige mensen. En, uh, en dat weigerde uh, daar nog aan mee te doen. Ja, hij weigerde uh, die nationaliteit en die grenzen nog te erkennen? Ja, hij wilde gewoon de universele mensenrechten erkennen. Uh, wat? Wat is dat voor voorstelling geworden? Uiteindelijk, uh, dat is een voorstelling geworden... Ja, het is een documentaire theatervoorstelling. Zo noem ik het. Ik weet niet of dat ook zo heet. Maar uh, Van Marjolein van Heemstra. Zij vertelt het verhaal uh, van Gary Davis. En zij heeft hem gevonden... Naar aanleiding van het feit dat zij een... Dit is een drieluik. Mm. Dit is de derde voorstelling van een drieluik. Ik moet even helder zijn. Mm -hmm. De voorstelling Gary Davis is de derde voorstelling van een drieluik. over de geglobaliseerde wereld en verbondenheid. Dat Zo. onderzocht zij. Groot thema. Maar is het ja. een monoloog, dus begrijp ik? Het is een monoloog. En haar tweede voorstelling heet Family 81. Mm -hmm. En daarmee. om even. Haar, zij zag haar familie niet verticaal, maar horizontaal. Zij vond gewoon iedereen. Uh, die in 81 geboren was. die behoorde tot haar familie. als een idee van wat is verbondenheid nou precies. Ja. Daar heeft zij mensen. Uh, voor opgezocht of ontmoet... in India, in Libanon en in Zuid-Afrika. Daar heeft ze een voorstelling over gemaakt. Ja. Maar die is al Deze geweest. geweest. Deze speelt nog. Zij is toen yeah. bevriend geraakt met die vrouw uit Libanon. Yeah. Ik ga het even heel snel vertellen. En uh, zij wilde die vrouw toen naar... Nederland halen. Maar zij kon niet naar Nederland omdat haar visum werd geweigerd. En dat was op basis van een stempel die ze niet had. En toen heeft die vrouw in Libanon heeft geconstateerd: jij bent meer waard dan ik. Volgt Erik van den Burg het nog? Ja, ik volg het. Oké, okay, dan, dan volgen wij het allemaal. Goed zo. En Marjolein van Heemstra schaamde zich daarvoor en vond dat verschrikkelijk. En ze wilde kijken hoe zij buiten dat systeem om toch haar vriendin naar Nederland kon halen. En zo Toen kwam, ze kwam ze op die Carrie Davis. Ah, kijk. Die, Daar we, ja. Precies, ja, het ja. moet wel even maar verteld Maar toch, nee, worden. want je zit hier als geen rensicent. Dus is ja. het een mooie voorstelling? Het is echt een fantastische voorstelling. Ik heb, ik, ja, ik... Ik ben echt helemaal lyrisch en ik was totaal ontroerd. En ik vind het... Ik vond de kracht ook van het theater uh, heel erg uh, naar voren komen... Die, die een verhaal met zoveel noodzaak ook nog eens extra goed Nou, mooie, mooie, Nou, dat kun je volgens mij niet uh, uh, ja. uh, prijzen. Dan, dan Voordat de tijd namelijk om is ook The Great Catsby nog even. Ja. Want die heb je ook gezien. Ja, en dat was eigenlijk het tegenovergestelde, want dat is één grote bonbon... Uh, een spektakel, een visueel spektakel, spektakel. Ja, Bas Lerman, die heeft Moulin Rouge en Romeo en Juliet en Australia ook. In ieder geval, dat zijn allemaal van die gigantische producties. En daar alleen al is het de moeite waard voor om daarnaar te gaan kijken. Ik moet zeggen, ik was lichtelijk teleurgesteld over de muziek. Want normaliteit is dat echt een hoogtepunt in de films van Bas Lerman. Ik vond dat nu... Nou, ik vond het een beetje tegenvallig. Het oorspronkelijke verhaal is dat veel jazz. En hier uh, wordt de muziek gemaakt door een rapper, Jay-Z. Jay ja, maar eigenlijk is mij dat helemaal niet opgevallen. Ik was er helemaal niet door onder de indruk. Oh. Ik was eigenlijk vooral onder de indruk van uh, ja, het verhaal. Het is zo'n mooi verhaal. Een rijke zakenman het... op zoek naar de liefde? Nou, rijke zakenman die zich eigenlijk een nouveau riche zou dat zijn. In de Roaring Twenties. Die valt op mm -hmm. iemand die uh, de hogere... Die meer waard is dan hem eigenlijk. Ja, een hogere stand. Een hogere stand. En zij hebben een liefdesaffaire. Uiteindelijk zij blijft zij toch in haar eigen klasse... ondanks het feit dat het wel echte de liefde de is. De muziek was je niet van onder de indruk. Het visueel spektakel wel. Ja. En Acteur? Acteerwerk van Acteerwerk. Denner, de DiCaprio en Tobey Maguire is fantastisch. Oké. Okay. Maar ik bedoel, ik moet zeggen, ja, eh, als ik het vergelijk met de andere films van Bas Leurman... dan vind ik dit minder. Maar hm. ik vind het absoluut een film waar je gewoon heerlijk naartoe kan. Veel popcorn, veel cola. En, uh, dus als Erik eh, van den Burg dit allebei vijf. gehoord heeft... dan kiest hij voor de toneel of de film? Dan ga ik voor het toneel, want ik hou niet zo van rap. Dus zeker niet van JC. Dan ga ik meer voor ah. zijn vrouw, Beyoncé. <laughs> mm -hmm. uh, oh. Maar uh, dan zou ik voor het toneelstuk gaan. Toch wel. En, en, en Wende... De, de, de, Maakt zo'n gebaar van yes, want dat is waar jouw voorkeur ook, begrijp ik, naar uitgaat. Absoluut, uitgaan. absoluut. Goed, de mensen die dit gehoord hebben weten waar ze voor moeten kiezen. Want uh, de film uh, draait natuurlijk in de bioscoop, het Great Catsby. En ook de voorstelling van het rode Theater, Carrie Davis, is nog te zien. Wende, dank voor je recensie. Nou, ik dank dat ik het mocht doen. Ook dank voor uw toelichting op die bezuinigingen. Zometeen NRC-hoofdredacteur Peter van der Meers. Maar nu eerst... Over de ombudsman. De ombudsman, wie kent hem niet? Een titel waarin de woorden but en man voorkomen. Mikpunt van Scherts op bijvoorbeeld feestjes. En wat doe jij? Ik ben ombudsman. Hahaha, ha, ha, but en Hahaha, ha, ha, man. Maar het kan nog gekker. Er is namelijk een kinderombudsman. Een naam die vraagt om grapjes van hetzelfde allooi. maar die wij op de vrijdagmiddag links zullen laten liggen. Deze kinderombudsman heeft deze week van zich laten horen. Hij zegt dat wij flexibeler moeten omgaan met kinderen die niet naar school toe gaan. En het huidige onderwijssysteem is in beton gegoten. terwijl er kinderen zijn die om flexibele oplossingen vragen. We gaan hierover praten met Alexander Klupping. Computer, hi, hi computerexpert expert en Fieneke Poespas, kinderpsycholoog. Dank je wel. Dank je wel. Dank je wel. Dat klinkt dat grappig, hè? Kinderombudsman. Ja, precies. Dat zei ik net dus ook in het intro: dat dat grappig is. Ja, heel komisch. Ja. Vooral ook omdat het woord but ja, erin is. Ja, Deze week zegt de kinderombudsman ook... de leerplichtwet is niet meer van deze tijd. Klopt, want er zijn tegenwoordig steeds meer kinderen... die om bijzondere aandacht vragen. Hè? Kinderen met bijzondere wensen of behoeften. Die moet je niet dwingen om naar school te gaan. Nou, dat klinkt mij als muziek in de oren. Ik had vroeger ook een pokkenhekel aan school. Precies. Het is goed om uit te zoeken hoe het komt dat je anders bent. Uitzoeken welke afwijking je hebt? Nou, afwijking. Wij zeggen liever welke bijzondere aandacht je nodig hebt. Nou, uh, ik wilde niet naar school omdat ik het echt niet leuk vond. Ja, het zou kunnen dat je dan ADD hebt of een lichte vorm van asperger. Ja, zou kunnen, maar ik denk het niet, want ik vond er gewoon geen reet aan. Mm, ja, dat zou kunnen duiden op hoogbegaafdheid. Nou, ik vond mezelf niet de slimste, maar wat ik me vooral herinner van de schoolperiode... is dat ik het niet leuk vond om naar school te gaan. Ja, ja, ja misschien ben je, wel, ben je wel hypersensitief. Ik denk het niet. Een vriendje van mij op school, Bonkies Noemans, die had ook zo'n hekel aan school, weet ik nog, maar die was gewoon heel erg dom. Mm -hmm. Dyslectisch? Nee, hij was dom. Echt. Oliedom. Hij had een leerstoornis? Nee hoor, nee, hij was gewoon echt heel erg dom. Niks mis mee, maar zijn ouders ook, dat zag je meteen. Gewoon heel erg domme mensen. Misschien had hij PDD-NOS? Wat is dat? Dan heb je kenmerken van autisme, maar niet genoeg om het zo te noemen. Oké. Okay. Nee, hij was gewoon heel erg dom. Misschien, misschien... Ja, ik geef naar de andere kant van de tafel. Want mm -hmm. daar zit Alexander Klubbing, Alexander Klubbing. computer-expert, nerd, nerd en uitvinder blijkt ja. nu. Want Alexander, jij hebt iets uitgevonden. Ja, dat klopt. Ik heb een nieuwe uitvinding gedaan. Ja, wat, wat is dat? Nou, ik heb een app ontwikkeld. Een applicatie? Ja, een app voor op je telefoon. Het is de zogenaamde LDC. LDC. Ja, een Learning Disability Calculator. Een leerstoorniscalculator. Ja, precies. Nou, wat je doet, uh, je voert eigenschappen van jezelf in en de app. En die calculeert dan wat je hebt. Wat je ja, precies. Dat klopt. Dus ik voer bijvoorbeeld in, uh, laten we zeggen even random, uh, ik pest kinderen en ik heb geen respect voor anderen. Ja. Nou, en dan doet hij dus, nou, dan komt eruit CD, Conduct Disorder, dus dat klopt. Eh, uh, dat is een bestaande leerstoornis? Ja, zeker. Maar wat nu zo leuk is aan deze app die ik heb ontwikkeld... ik, Alexander Klubbing, die heeft ook de mogelijkheid... om volledig nieuwe stoornissen te genereren. Oh, stoornissen die nog niet bestaan? Ja, precies. Want tegenwoordig is niks zo frustrerend... als in een klas vol kinderen te zitten met ADD of ADHD. En jij zit daar en je hebt niks. Daarvoor is deze app ontwikkeld om iedereen bijzonder te kunnen laten zijn. Wat goed. Ja, nou, ik zal demonstreren even over mezelf. Ikzelf bijvoorbeeld, ik ben bijvoorbeeld een nerd. Mm -hmm. Um, ik lust geen osseworst. <lacht> en bij een hele enge film dan plas ik in mijn broek. Nou, dat voer ik in. En mm. dit komt eruit. Ik heb dus heel erg last van RFDS. En dat staat voor? Random Feeling Disability System. <lacht> nou, dat betekent dat ik een aantal eigenschappen bezit... die ervoor zorgen dat ik niet naar school toe kan. Geweldig. Ja, dankjewel. Laten we hopen dat door deze uitvinding... downloaden te downloaden. Laten we uit, uh, hopen dat deze uitvinding, dat daardoor... Je hebt me een beetje in de war gebracht door zo'n zinnetje er tussendoor ja, te vallen. Nou ja, maakt niet ja. uit. Dus het even downloaden, dat staat gewoon helemaal dat. niet in de tekst. Gewoon... Laten we hopen dat door deze uitvinding binnenkort niemand meer naar school hoeft. Meneer Klupping. Zeg maar meneertje, hoor. Meneertje Klupping. <laughs> Zou je die van mij nog even willen invoeren? Ja, natuurlijk. Kom maar op. Uh, wilde geen kinderpsycholoog worden, maar ja. werd gedwongen door haar ouders. Ja. En nog meer? Ja, en vindt eigenlijk dat alle kinderen gewoon niet moeten zeiken. Naar school moeten zoals vroeger, maar is bezweken onder de druk van boze brieven van ouders. Wiens kind helemaal niks mankeert. Maar de indruk hebben dat ze verleul staan als ze een normaal kind hebben. Want ze wil niet zonder werk komen zitten, doordat ze dit zo ouders de waarheid zegt. Even kijken hoor. Oh ja, jij zit in de overgang. <lacht> Henry van Loon, Zanne Wallems, Gries en, en Anke van het Hof. Zo werkt Peter van der Meers, hoofdredacteur van de NRC, over kwaliteitsjournalistiek en wanbeleid. Dit is Radio 1. E. Het is half drie. Het NWS-journaal, Jobboot. In neder Berg is het centrale plein weer vrijgegeven door de politie. Criminelen probeerden er vannacht een geldautomaat open te breken, maar dat mislukte. Uit voorzorg zette de politie onder meer de hoofdstraat van neder af... omdat er mogelijk nog explosieven aan de automaat vastzaten. Rusland heeft geavanceerde raketten geleverd aan Syrië. Dat zeggen Amerikaanse regeringsfunctionarissen. Met de raketten kunnen schepen op zee worden aangevallen. Ook kan Syrië ze gebruiken om zich te verdedigen tegen een militaire interventie. Intussen bereiden Rusland en de Verenigde Staten samen een internationale conferentie voor... die een einde moet maken aan het bloedige conflict in Syrië.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 De Partij voor de Dieren heeft op een veiling van Staatsbosbeheer... bijna 10 hectare natuur gekocht. Het is een protestaankoop. Volgens partijleider Thieme gaat de afbraak van de natuur... veel mensen aan het hart. Staatsbosbeheer moet 100 miljoen euro bezuinigen... en wil af van natuurgebieden. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Hoe druk is het op de wegen van de ANWB, Dennis Mooij? Nou, aan het begin van dat lange Pinksterweekend is het vooral druk in het midden en in het zuiden van het land. Uh, dit zijn de langste files, want in heel Nederland staan er 13 bij elkaar. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort... staat 9 kilometer tussen Naarden en Eembrugge. En een kapotte vrachtwagen zorgt voor vertraging op de A12 bij Utrecht. In de richting van Den Haag staat tussen de knooppunten Lunette... en Oude Rijn 2 kilometer op de hoofdrijbaan. De is daar dicht. A28 vanuit Utrecht naar Zwolle, tussen Soesterberg... ...en Leusden 6 kilometer. En op daar 50 vanuit Arnhem naar Os... ...tussen Heetre en Knoop het e ook 6 kilometer. Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mol. Bon. En goedemiddag. Welkom terug. Vanuit De Kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Hij is niet alleen de slimste mens van Vlaanderen en omstreken... maar volgens zeggen ook een... Een vrouwenmagneet, een orkestmeester, een goudhaantje, een zonnekoning. Hij was gelauwigd correspondent en hoofdredacteur van de Vlaamse kwaliteitskrant De Standaard. Werd drie jaar geleden binnengehaald als redder van de NRC Handelsblad. Maar wordt nu door de ondernemingsraad beschuldigd van misleiding en wanbeleid. Mijn gast van vandaag, hoofdredacteur Peter van der Meers. Welkom. Goedemiddag. Het, het moet even schrikken zijn geweest toch, toen je die beschuldiging of die aantijging van de ondernemingsraad te horen kreeg. Ja, natuurlijk. Ja. Het zijn zware woorden, dus ik schrok er zeer van. En wat dacht je? Nou, dat het tenorricht is uh, en dat er uh, eigenlijk niets van aan is. Er is, een, er is een meningsverschil tussen de ondernemingsraad en de aandeelhouder... in eerste instantie over het uitkeren van een dividend uh, uh, anderhalf, anderhalf jaar geleden. Je dacht niet meteen, ik ga ontslag nemen? Nee, natuurlijk niet. Nee, ik wil ontslag nemen voor zaken waar ik voor verantwoordelijk ben... en uh, waar ik denk van mezelf dat ik mij slecht gedragen heb. Maar in deze uh, lijkt uh, dat... Uh, dat de directie, en ik maak daar deel van uit als hoofddirecteur van de krant, dat de directie um, gedaan heeft wat ze toen moest doen. Maar er is een, dus duidelijk een, een meningsverschil over, om een heel lang verhaal kort te maken, er zijn. Uh, nou, we zullen er zo direct ja, uitgebreid okay, aan Dan Kunnen toe we komen. er uitgebreid dus, over hebben. Absoluut. Ja. Uh, over inderdaad wat dan het bezwaar van de ja. ondernemingsraad is en in hoeverre. Ja. He, hoe kijkt de directie er tegenaan en hoe kijkt de ondernemingsraad er tegenaan? Laten we eerst maar even gaan luisteren naar een lied dat over jou geschreven is nadat Susanna Mathijssen googelde op je naam. Katholieke jongenschool, jeugd in het Belgische toorhout. Hey, da, da, da, da. stik jaloers op vader, want verliefd op moeder de vrouw. oh. Dat is een type van plukte dag. Vader komt steeds hoger op bij de rijkswacht. Peter trekt veel op met zijn jongere zus, die hij verliest. Door een oud ongeluk. Sindsdien leeft hij geulzig, want voor je het weet is het voorbij. Hey, wordt heel vroeg. Vader werkt daarom in een kroeg erbij. Oh. Studeert aan, aan het prestigieuze Harvard. Is journalist in New York en Paris. De editor-in-chief van kwaliteitskrantenstandaard. Kijkt over meer over de Belgische grenzen. Wordt binnengehaald als redder van het zieke NRC. Voor goede kwaliteit huis niet alleen door gratis iPads, nee. nee, nee, nee, nee is daar ook Gate en de krant wordt vergeleken met privé Nee, hij gaat voor kwaliteit de aandeelhouders voor winst Gelukkig heeft hij een goed gevoel voor marketing hey, Ze zeggen dat hij autoritair is Noemt zichzelf een man van inhoud en een idealist ligt vaak onder vuur door zijn brandende ambitie Ha, Zijn opinie triggert veel publieke ruzie en schopper schoppervang bijna slimste mens ter wereld een vrouwenmagneet. compleet misplaatst zegt hij ik ben heel verlegen dat zeggen alleen de grootste womanizers Peter je sexy bever Margreet Boersma, Milieu Bodengaven en Susanne Meteiser over mijn gast Peter van der Meers ja het, het is over je gezegd sexy Ja. Ja, maar uh, dit is gezegd in een heel bijzondere, wat uh, triviale context ooit in België. En dat wordt dan uitvergroot. En, uh, en dan sleep ik dat nu plotseling met mij mee. Dus, uh... Het is vrouwenmagneet, dat soort termen. Ja, je, je verwacht gelijk een hele stoet vrouwen achter je aan die je overigens hier niet zag. Maar... Juist, juist. Daarom, daarom vind dat ik klopt ook niet. Nee, ik op kop natuurlijk Volk niet. Of... Nee, nee, nee. Niet helaas. Uh, nee, nee, nee, nee. Ik word altijd heel gegeneerd als uh, zo'n ding over ja, mij gezegd Maar het is over je gezicht. Dus ja, blijkbaar is... vinden toch mensen dat. Ja, maar dat moeten zij dan voor hun rekening nemen... Mm. De, de... Oké, okay, goed. We laten het daarbij. In alle portretten en ander ding keert over jou altijd het woord brusk terug. Je hebt een bruske manier van opereren. Ja. Iets wat je over zelf ook wel herkent, waar ja, je soms tot, ook wel spijt van ja. hebt. Ja, ik heb er ook soms spijt van natuurlijk. Ik, uh, ik ben iemand die heel erg recht voor de raap is. In die zin overigens kom ik uh, heel goed tot mijn recht in dit land. Het is een bruskland en het is een land, en, en dat apprecieer ik ook zo, zo in Nederland, uh, het is een land van recht voor je raap. Uh, en, uh, toen ik wegging bij de standaard, ik was daar elf jaar hoofdreacteur geweest, toen werd een afscheidkrantje gemaakt. En in dat krantje werden mijn oudste kinderen geïnterviewd, die toen vijf en zevenentwintig waren of zo. En die zegt, eigenlijk is hij een Hollander, omdat hmm. hij zo recht voor zijn raap is. Oh, ja. En, en de, de, de grens is inderdaad tussen recht voor je raap. En soms brusk of net iets te brusk is soms een, een dunne grens. En dus inderdaad, soms treed ik wel eens net iets te brusk op. Of is het ook een verschil in leiderschapscultuur tussen België en Nederland? Well, dat is zeker een deel ervan, alhoewel ik ook altijd vind dat men dat overdrijft. De, de, de redactie van de Standaard uh, uh, was ook geen bende lammen uh, die als ik zei we gaan naar links naar links ging en als ik zei we gaan naar rechts naar rechts ging, ook daar had je, wat je hier ook op NRC heel erg uh, hebt, natuurlijk een, een zelfbewuste redactie. Nou, die wel, die per definitie een Vakker, vraag stelt wat de ik. hoofdredacteur uh, zegt. En ik zeg ook wel eens, uh, half lachend, half ernstig... De NRC heeft 200 redacteuren, maar heeft 200 hoofdredacteuren. En nee. iedereen wil die krant een bepaalde richting uitsturen... of heeft zijn of haar idee over die krant. Ja. En dat is ook wel leuk. Dat maar is goed, maar zo. Van Tillo bijvoorbeeld, jouw vorige baas in België... en die nu baas is van de persgroep, ook ja. hier... Uh, die noemt de bedrijfscultuur in België min of meer een verlichte dictatuur. Dat is toch anders dan, dan hier, of niet? Ja, maar ik denk dat Van Tillo soms een verlichte dictatuur uh, uh, voorstaat... Uh, uh, het klopt dat er hier veel meer inspraak is. En eens, dat vind ik ook goed. Uh, um, uh, niet zo lang geleden werd mij gevraagd... of ik terug in België zou kunnen werken. En ik zou het aan de ene kant uh, ooit wel eens graag doen. Of opnieuw graag doen. Aan de andere kant denk ik dat ik net lastig zou hebben... met het feit dat er zo weinig inspraak is. En zo weinig... Uh, in België. Uh, in België. Ja, ja, nou, uh, de, ja, je zegt, het is, het is, uh, ik vind dat fijn. Hè, want het past bij Nederland. Aan de andere kant is er bij NRC ook best wel geschrokken gereageerd... op jouw redelijk ja, klopt. Uh, kordate manier van leiding geven. Uh, maar dat klopt. Uh, ik, ik, wat, dat klopt is Dan wat ik in het begin zeg, ik ben recht voor de raap. Ik, uh, er, is, er is geschrokken uh, toen ik nu straks drie jaar geleden uh, op NRC kwam uh, dat ik heel helder en duidelijk uh, elke ochtend in principe zeg wat ik van de krant vind. En, en niet ik, alleen daar, maar ook in de media en ook in de media. Ja, juist, en ook in de media. Dat, ik vind ook dat je hem niet flauw moet doen. Dat, uh, dat uh, um, uh, als we uh, een cultuur hebben waarin we zelf als krant heel helder en duidelijk willen zijn over de onderwerpen waarover we schrijven en de mensen over wie we schrijven... moet je ook heel helder en duidelijk zijn over jezelf. En moet je zeggen, dit was, ik heb daar juist nog een, een mail gestuurd... over een stuk dat gisteren in de krant stond... wat ik een stuk vond dat een nominatie voor een journalistieke prijs verdiende. Je geeft ook complimenten. Ja, en je ja. zegt, dit is fantastisch. Maar ik heb uh, een dag ervoor of twee dagen geleden een mail gestuurd... over het feit dat we nog maar eens miljoenen en miljarden uh, verward hadden in NRC. Ja. En dan ben ik boos. En nee, ik, nee dit, dat is je dit, taak dit, natuurlijk als hoofdredacteur. Niet. Maar in het openbaar, collega's afvallen en dan later ook daar weer je excuses voor aanbieden... Dat is wel weer nou, gek. Ik, ik denk niet dat ik in het openbaar zoveel collega's heb. Uh, afgevallen. Nou, je hebt regelmatig en, maar, gezegd: dit stuk deugde ja. niet, het was lui, journalistiek. Nee, uh, maar niet zoveel zo collega's als dusdanig. Ik heb wel gezegd: in een aantal gevallen dat we. En die luie journalistiek komt daar vandaan. Uh, NRC is een krant die slow journalism heel erg hoog in het vaandel voert. En ik heb een aantal keer gezegd dat we slow journalism... of uh, trage journalistiek verwarren met luie journalistiek. Dat het niet is omdat we zeven dagen of zeven weken met een stuk bezig zijn... dat het per definitie goede slow journalism is. Dat het soms luie journalistiek kan zijn. En daar wil ik soms wel heel helder over zijn. En doe ik dat dan, en dat geef ik toe... doe ik dat soms net iets te expliciet en, of net iets te brusk... zoals we daar juist Vandaar zeggen. Vandaar die ja, excuses zo nu en dan... Wel, Vandaar dat ik ook wel eens aan een journalist zeg... of aan iemand zeg van verdorie, ik ben daar toch wel te scherp geweest. Dat had ik zo op die manier niet moeten doen. Ja, uh, en dan zeggen mensen, gaan. kijk daardoor, voelen wij ons nou onveilig? Want dan roept hij dat en dan trekt hij het later weer ja, in. Ja, maar ik denk niet dat de mensen zich zo onveilig vinden. Voelen, uh, uh, mensen hebben zich onveilig gevoeld op NRC. In het beginjaar begin dat ik er was. Uh, toen is er een reorganisatie geweest. En toen uh, hebben we dertig mensen uh, uh, ontslagen. En dat was een heel vervelende en pijnlijke periode natuurlijk. En dat was een periode waaruit die onveiligheid stamt. En terecht, hè, toen heeft iedereen uh, bijna letterlijk moeten solliciteren voor zijn of haar job, opnieuw solliciteren. En dat was een periode waar we in mijn ogen door moesten. waar ik ook wel, achter, als ik er achteraf op terugblik vind, van het was waarschijnlijk de meest harde periode uit mijn leven, waar ik waarschijnlijk het slecht geslapen heb uit, uit al die jaren dat ik uh, uh, op kranten ben. Uh, maar tegelijkertijd legden we de basis voor een, voor een nieuwe, dynamiek, nieuwe dynamiek bij de krant. En ja. dus was het ook wel nodig. Want 30 mensen ontslagen, uh, een nieuw luxe magazine geïntroduceerd... resultaat in 2011, een winst van 4,7 miljoen. En dan ja. komen we op het punt waar we over begonnen eigenlijk. Want wat gebeurde er toen met goedkeuring van die directie? Hè? Ja. En dus ook van jou, want jij zit in die directie. Ja. Uh, werd er een dividend uitgekeerd in ja. 2012 van... 12,5 miljoen. Ja, klopt. 2,5 maal die winst. De ondernemingsraad liet dat onderzoeken. Van, kan dat allemaal wel? Ja. En deze week werd bekend... Nee, dat kan helemaal niet. Dat is tegen alle afspraken in misleiding nou, en wanbeleid. Nou, nee. Nu, nu, nu, vat je, nu vat je het, uh, het tekort door de bocht samen. Deze week werd bekend... Er zijn destijds... Overigens voor ik keer was, zijn er tussen de ondernemingsraad en de nieuwe eigenaar een afspraken gemaakt: in welke omstandigheden kan je dividend uitkeren. En er zijn vier afspraken gemaakt. En het rapport van deze week zegt. Drie van die vier afspraken zijn gevolgd. En over de vierde afspraak is een discussie. Daar er is te weinig op... eigen geld in kas ja, over. Daar zeggen da, da, da, we. En Dat is heel cruciaal. Daar zegt de afspraak twee derde eigen vermogen, één derde schuld. En ten gevolge van dat dividend was het in plaats van 66,33... Dus was het 60, niet aan 40, afspraken gehouden? Nee, nee, nee. Daarvan, de, de, de, wij, de directie... Zegt, want het is nog altijd een discussie over. Wij zeggen, we hebben ons wel aan de afspraken gehouden... want wij hebben, er is een hele discussie... nu ben ik daar specialist in geworden namelijk... Mm -hmm. er is een hele discussie over wat is eigen en wat is vreemd vermogen. Is het boekwaarde of is het marktwaarde? Te, te lang en te ingewikkeld om hier te zeggen. Maar wij zeggen, kijk, wij hebben ons wel degelijk aan die vier voorwaarden gehouden. Namelijk, wij hebben die vierde afspraak geïnterpreteerd... volgens een interpretatie die een andere staat, is dan, dan de andere is. Dat is net weer staat. veranderd, want ik begreep gisteren ja. al dat die directie zei... ja, die, die afspraak daar hebben we ons net niet aan gehouden. Maar daar nee. ben je nu alweer over alweer Nee, nee, nee, Ook gisteren en deze week hebben we gezegd... en dat is net de discussie die nu al maanden in, de, in ons bedrijf mm -hmm. uh, gevoerd wordt. En overigens zijn we daar ook gelukkig maar niet elke dag mee bezig. Maar uh, al maanden hangt dit tussen de directie en de ondernemingsraad. Van De directie zegt, kijk jongens, wij hebben ons wel aan die afspraken gehouden. Ja. Goed, volgens ik wil niet een uitgebreide discussie ja. over wat dan wel en niet eigen vermogen is. In ieder geval uh, denkt de ondernemingsraad... en zij niet alleen overigens dat jullie je niet aan die afspraken hebben gehouden. Want uh, uh, het, het zou dan niet volgens de afspraak... Uh, gaan. het is ook al uitbetaald zonder de commissaris te informeren, is een ander bezwaar. De ja. ondernemingsraad en de stichting Lux et Libertas, hè, dat is een stichting die de, stichting de identiteit de krant, ja. en, de, ja. en de kwaliteit ja. van de krant ja. bewaakt, ja. die zeggen, uh, ja, het is niet volgens de afspraak wij zijn niet geïnformeerd. Ja. Dat is een hele reeks bezwaren waar jij, als directielid, ja. allemaal mee akkoord bent ja. gegaan. Ja, natuurlijk, en, en het is zeker zo, ik ben ook de laatste om te zeggen, dat toen anderhalf jaar geleden dat gebeurde, dat alles perfect volgens de procedures is gebeurd zoals die moest gebeuren. Dus daar, ik ben met die laatste uh, argumenten ben ik het eens, dat het op beter had moeten gedocumenteerd het is niet worden. Volgens de regels gegaan. Maar die volgens de regels. Volgens mij is het is behoorlijk volgens de regels gegaan. Maar een aantal punten en comma's hadden beter moeten gezet worden. Heel, dat, heel, dat is niet volgens de regels. Heel, heel duidelijk. Ja. De basis is. Waar is het bedrijf heel terecht? Overigens ook de directie, ook de hoofdredactie. Als de dood zo bang voor... Uh, in het handelsblad is ooit samen met de Volkskrant en andere kranten... in het epix-drama terechtgekomen... waarbij investeerders heel veel geld uit de kranten gezogen hebben... en met de Noorderzon verdwenen zijn. En dat wilden ze niet nog een keer laten willen we gebeuren? Vooral niet, maar dat willen niet alleen ze, dat willen wij niet. Dat wil de redactie niet, dat wil de hoofdredactie niet, dat wil de directie niet. En Waarom ben willen je we... dan als directeur, als je dat niet wil... akkoord gegaan met een uitkering van 12,5 miljoen... terwijl de winst maar 4,7 nee, was? Maar nu wordt, nu wordt het wel, uh, vrees ik, een beetje technisch. De winst was 4,7. Maar wat doet een bedrijf, wat doet een aandeelhouder als hij in ons geval een bedrijf gekocht heeft? De aandeelhouder betaalt het bedrijf en stopt er werkingsmiddelen in om dat bedrijf te laten functioneren. Geld. Ja. Geld. Men stelde vast in 2011, dat dat geld eigenlijk niet nodig was, dat op de bank stond. En toen heeft men gezegd, we gaan, technisch heet dat een agio-reserve... Niet gaan nodig een stuk... was, Peter. Wat, Je wat, zegt het wat, wat, net zelf. Wat, wat, Ze wilden een herhaling van het EPAC-drama voorkomen. Daarom is er juist gezegd, we willen klopt. een stevige buffer... Ja, een groot aandeel eigen ja. geld. Dat is nou juist die afspraak. Ja en, ja, en dat is die afspraak. En daarom zeg ik ook, als we nu kijken... In 2009 zijn we gekocht, 2011 is dat dividend uitgekeerd. Hoe zijn we nu gefinancierd? Als we nu kijken naar die APAC's, dat APAX-drama, dreigt dit nu? Op dit moment, 16 of 17 mei 2013, zijn we ongeveer twee derde, één derde eigen vermogen schuld. We zijn schulden aan het afbetalen, waardoor we op het eind van het jaar had ons bedrijf 80 eind dit jaar 80% eigen vermogen, 20% schuld. Het, het is, het is dus natuurlijk. het punt is net, en, en daar gaat de discussie fundamenteel over, ja. het punt is, ook ik wil absoluut vermijden en ik zou gek zijn, ook ik wil absoluut vermijden... dat er een, Apex, een Apex drama opnieuw zou plaatsvinden. Ook ik zeg voortdurend aan de aandeelhouder... wij willen die stevige buffer daarin uh, houden. En nog eens, op dit moment zijn we... of straks zijn we... Dus 80, wat zeg je dan 20. tegen die aandeelhouder... jullie moeten hmm. geld terugstorten? Nee, wij zeggen dan die aandeelhouder... Je moet bijvoorbeeld, dit jaar is er een winst van 5 miljoen opnieuw gemaakt. Dit jaar hebben we gezegd van... Wij willen absoluut dat die winst in het bedrijf blijft... en dat schulden verder worden afbetaald. Maar die 12,5 miljoen werd uitbetaald op het moment dat je inderdaad... wat je zelf dramatisch noemt 30 man mensen moest ontslaan. Jullie moesten het, 8, ja, 8 miljoen ja, lenen ja. om hier naar Amsterdam... Ja, naar een luxueus, ja, prestigieus ja, ja, pand te verhuizen. Ja. Dat nou, is toch voor iedere leek niet meer te volgen? Nee, het is wel te volgen. Want die mensen werden ontslagen... niet om uh, de, de, de, de, de winstmarges te vergroten. Die mensen werden ontslagen omdat NRC... in een nieuwe dynamiek moest terechtkomen. Dat NRC moest kunnen uh, uh, uh, investeren... in bijvoorbeeld de hele uitbouw van digitaal... dat we een nieuwe basis moesten leggen... Maar dat daar was heel veel geld voor in kast, zegt ook Dirk Sauer en een andere nee, uh, commissaris. Maar, nee, maar, maar het is gek om, te, om, om, om te, een, een verband te leggen... tussen een ontslag en een uh, uitkering van dividenden. Want die twee zijn andere, zijn andere grootheden. Die ontslagen hebben plaatsgevonden om een nieuwe basis... onder de krant te leggen mm -hmm. en tot mijn groot... Groot geluk zijn we daarin geslaagd, want we zijn bijvoorbeeld digitaal zeer snel aan het groeien. We zijn, we, we zijn een aantal ja. nieuwe producten in de markt aan het zetten. En dat was nodig om dat te doen. Ik denk dat de mensen die ontslagen zijn, daar anders over denken over dat verband. Maar waarom zit je eigenlijk ja. als hoofdredacteur in die directie? Wel, ik kan twee dingen doen. Ik, bij de standaard ben ik elf jaar hoofdredacteur geweest. Daarvan zat ik ongeveer de helft van de tijd zat ik niet in die directie. De helft zat ik in die directie. Uh, dus ik heb de twee situaties meegemaakt. Uh, en twee keer is het uh, een onmogelijke situatie. Als je niet in de directie zit, worden boven het hoofd van de redactie worden beslissingen genomen. En dan komt iemand met die beslissingen naar de hoofdredacteur en zegt... wij vinden dat je dertig man moet en, uh, uh, ontslaan en zo verder en zo voort. Ik heb in de tweede situatie gezeten. Dan zit je mee aan tafel. Op het moment dat er beslist wordt... zullen er nu 35 of 25 of 30 uh, zijn. Nog eens, geen van de twee is, is, is een perfecte situatie. Toen ik hier op NRC kwam... was de beslissing, moest ik die zelfs niet nemen... die was voor mij genomen. Over de ontslagen? Nee, over, over in, de, in de directie zitten. Oh, de de ik... redactie had besloten dat de hoofdredacteur in de directie moest uh, zitten. Omdat men inderdaad vond... dat de hoofdredacteur mee aan tafel moet zitten... en daar waar de beslissingen genomen worden. Ik had begrepen dat het en, precies andersom was. Dat de, de redactie daar bezwaren tegen had... omdat de vorige hoofdredacteur ook vertrokken was... omdat ze niet mede verantwoordelijk ja, wilde nee. zijn als directielid... en dat ja. jij per se in de directie zit? Nee, nee ik hoop niet per se in de directie zitten. Namelijk het statuut van hoofdredacteur-directeur... was net bevochten door mijn voorgangster. Ik heb er zelf overigens niet moeten overwachten. Zou ik gekozen hebben voor die situatie? Ja. Hmm. Maar het was, de beslissing was al voor mij Want, genomen. dan kun je als hoofdredacteur... in die directie uh, vervelende dingen voor de redactie voorkomen... of de, de boel wil, weten bewaren? Je, je, je, doet, je doet de twee. Je maakt natuurlijk je handen vuil. Maar het is absurd om te denken dat een hoofdredacteur... enkel en alleen bezig is met de dt-fouten in de krant... of wat op de voorpagina komt... of welke bijlagen we morgen gaan maken. Die hoofdredacteur staat natuurlijk voor een groot... Stuk, ook voor het financieel welzijn van die uh, redactie. Maar dan had je toch juist die dividenduitkering van 12,5 miljoen moeten voorkomen? Nou, ik had die want niet daarom zit moest... je in die nee, directie? Nee, want ik vind nog altijd, met terugwerkende kracht hadden we het natuurlijk veel beter moeten uitleggen. En, en uh, hadden we dat op een andere manier moeten doen. Maar ik vind nog altijd juist dat de financiering van ons bedrijf is zo gezond als wat. Dus ik had dat niet moeten voorkomen. Indien ik het opnieuw zou moeten doen, zou ik natuurlijk op een andere manier aanpakken. Maar mm. het, uh, ik, ik zie niet in dat toen een fout? Wij hebben toen de afspraken die er lagen tussen ondernemingsraad en uh, aandeelhouder getoetst en in eer en geweten gezegd, die vier afspraken zijn gevolgd. Uh, de buffer is groot genoeg, die blijft in ons bedrijf groot genoeg. Dus tekenden we dat uh, besluit. Dat, dat hou je vol als lid van de directie en de ondernemers denkt er anders over, zal dus naar de rechter stappen? Nou, ik hoop dat we niet naar de rechter gaan stappen. We zijn natuurlijk uh, uh, op... Uh, uh, uh, we zijn aan, aan het praten met elkaar. En in de loop van de volgende dagen zullen er ongetwijfeld gesprekken zijn. En ik ga maar eigenlijk nog altijd vanuit dat en uh, directie en ondernemingsraad uh, tot, een, tot een vergelijk komen, waarbij denk ik de zorg van de ondernemingsraad identiek de zorg van de directie is, mm. namelijk hoe kunnen we voorkomen dat dit straks weer gebeurt als onze aandeelhouders uh, een, een, uh, een uh, dividend zouden eisen, dat we weer in die discussie terechtkomen. Heb Want je als directeur we... ook aandelen in de krant? Nee, nee, nee, nee, dat wil ik ook niet. Ook nee. niet verdiend aan die, bijvoorbeeld het feit dat dat dividend nee. uitgekeerd nee. kon worden? Nee nee nee, nee, nee, nee, nee, helemaal niet. Maar je nee. verdient als directeur wel, als NRC weer verkocht wordt? Nee, helemaal niet. Ook niet? Heb, nee, helemaal niet. Ik heb een salaris en, en ik klaag niet over dat salaris, maar ik, het zou heel fout zijn als ik een, uh, als ik een, een, een deelname in aandelenvorm zou, zou hebben. Dat is ook iets wat als uh, uh, redactieraad heel helder en duidelijk naar de aandeelhouder uh, is verteld, ook voor ik kwam. Maar het doen we nog andere donkerwolken boven NRC, denk ik. Want om te voorkomen dat Igeria aan de haal zou gaan met NRC, die investeerder, zijn in de tijd ja. vier in het leven. Geroepen. Eén voor investeerder Dirk Sauer, een voor een werknemerscommissaris en twee voor Igeria. Ja. Nu is Sauer heeft zich teruggetrokken. Anderen zeggen hij is opzij gezet door Igeria. Hij zegt ik nou, Sauer is nog altijd commissaris, hij is geen presidentcommissaris. Nee, maar er zijn er twee ja. bijgekomen ja. door ja. Egeria, waardoor ineens de balans ja. doorslaat. en Egeria alle macht heeft. Heel juist. Dus en... nu dreigt dat apex-scenario de investeerder nee. kan doen wat hij wil. Nee, nee dat apex-scenario dreigt niet één. Ik, uh, ik maak me ook zorgen over die, uh, die nieuwe evenwichten bij commissarissen, maar ik kan mij veel verwijten, maar daar heb ik nu geen geen impact op. Ik heb geen impact op hoeveel commissarissen er zijn en wie en wat. Dus als directeur, als directeur zeg je ik ben het hier niet mee eens. Nee, ik met zeg deze machtsgreep. Ik, ik heb als directeur ook aan Nigeria gezegd uh, dat wij ons zorgen maken over het feit dat daar een andere verhouding met die commissarissen uh, komen. Maar dat heeft niets te maken met de mogelijk apexgreep in de kas, Want dat hangt dan weer af van die vier uh, afspraken die moeten gevolgd worden waarover het daar is. Maar juist vertrouwt de redactie jou nog? Ja, dan moet je aan de redactie vragen natuurlijk. Hoe maar... loop jij de redactie nu op? Nou, ik uh, uh, heel gelukkig en uh, wat minder blij deze week uh, natuurlijk. Omdat zo'n zo debat uh, uh, plaatsvindt. Maar op de redactie zijn we ook gelukkig maar niet voortdurend bezig met, met dit debat. Ik zeg, het het sleept al, al, al lang. En nu en dan hebben we er dan natuurlijk vergaderingen over. Ja. Maar we maken gelukkig per dag twee kranten en een site. En we zijn daar vooral mee bezig. En daarmee, dat is ook mijn, mijn primaire rol natuurlijk op deze ja, redactie. Ja, maar als jij als directielid ja. voortdurend afspraken hebt ondertekend. Nogmaals, ik, ik redeneer even ja. vanuit de ja. waarvan zij zeggen die zijn niet in het belang van de redactie. Hoe geloofwaardig ja. is het dan als je nu zegt dat je ja. namens de redactie de investeerder uh, waarschuwt of aan wil pakken? Ja, maar goed, ja, geloofwaardig is Ik doe het, overigens uh, uh, uh, gebruik je nu wat retorische truc die, die, die oneerlijk is. Uh, voortdurend dingen ondertekenen die er... Het gaat over één handtekening over dat dividend waar we, waar we debat over hebben. Het gaat het over de... meerdere, uh, uh, niet alleen die handtekening... maar het gaat ook over dat het niet volgens de procedure gegaan zou zijn... Nee, het dat gaat het over die ene handtekening. Ik, ik, ik, onderteken, ik heb één ding ondertekend, namelijk dat uh, dividend waarvan ik nog altijd zeg van... Volgens, min of meer volgens de regels gebeurt, uh, waarvan de ondernemingsraad terecht of ten tenorecht een andere visie over heeft, en uh, waar we nu in debat over zijn. Maar ik heb het gevoel dat de redactie en, en ik zelf uh, nog altijd op een, uh, een heel harmonieuze manier samenleven. Uh, Toen je aantrad, was je, is gezegd, niet mals met je kritiek op de krant. Is, is, is dat nu, is het nu goed? Is de NRC nu de krant die het moet zijn, volgens jou? Ja, nou, de NRC is denk ik beter. Overigens, in het lied juist. En, en ook in de aankondiging redder van de NRC. De NRC moest niet gered worden toen ik, uh, toen ik kwam. De NRC was een goede krant. En, uh, maar de NRC was ongetwijfeld wat stoffig. En er moesten een aantal dingen gebeuren. Uh, uh, we hebben in die drie jaar is er heel veel gebeurd. En uh, is het al de perfecte krant? Nee. Als ik, als ik uh, kijk van, op een schaal van 0 tot 10. denk ik dat we nu aan drie of vier zijn en dat we dus nog... Uh, nog ja, natuurlijk. Uh, de, de, de, de wereld om ons heen evolueert zo snel, en met name bijvoorbeeld die digitale slag, dat zullen nu de volgende punten zijn die we moeten maken. Dus er moet nog veel meer veranderen? Ja, ik denk echt dat de, de, de, de er nog veel meer moet veranderen en dat moet hopelijk op een, op een relatief uh, uh, smoete manier gebeuren, maar met name in het digitale moeten we nog een hele weg afleggen om ervoor te zorgen dat het soort Artikelen dat wij maken, soort artikel die wij maken, het soort artikelen die wij maken, het soort content dat we uh, produceren, dat die op een goede manier en op een gemakkelijke manier bij Met het publiek worden ja, Want daar digitaal uh, groeien jullie. De papierenkrant blijft wel bestaan, denk je? Wel, de papierenkrant. We hebben nu 240.000 papierenkranten per dag, 30.000 digitale kranten per dag. Het zal nog een hele tijd duren voor die 240.000 wegsmelten. En eigenlijk wat we nu zien op dit moment is dat papier. Uh, uh, vermindert, dat papier krimpt. De papieren krimpt, maar die wordt meer dan goed gemaakt, waardoor de totaaloplaag door, door de groei van digitaal. Er ja. gaat nog heel veel veranderen, begrijp ik. Uh, ik wens je heel veel sterkte in dat proces. En ik dank je voor dit gesprek, Peter van der Meers. In het volgende uur een debat over de vraag of euthanasie toegepast mag worden op zwaar dementerende. Maar eerst nu de vrijdagmiddag live bonusstreek op de radio tot aan de reclame. Op internet kun je meer in zich heel zien en horen. Ruben Heijn. elephants left through a hole in the wall. It can't be right to pretend that it all did not happen. 'Cause it did. She turned away and nobody spoke. From the Virginia windows, the elements broke. Just silence. And that's it. It seems that we both forgot. Something we are not where we were shown a truth because that's what elephants do always so mistaken So mistaken Fred yeah. off need of Avro